3 uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Een blaasontsteking voor hoofdschotontstekingen. Even een kuurtje. En je bent er vanaf een antibiotica kuurtje, maar zo makkelijk is het niet meer. Veel bacteriën zijn inmiddels resistent tegen antibiotica. En dat betekent dat de wereld voor een groot probleem staat. Als er niet snel wat op gevonden wordt, dan zullen over pakweg 30 jaar. 10 miljoen mensen per jaar overlijden aan ontstekingen of simpele wondjes. Voor onderzoeker Peter Nimmering van het Leidse Universitair Medisch Centrum is het een race tegen de klok. Hoe snel heeft hij een goed alternatief voor dat bekende antibiotica-kuurtje? Ik spreek hem zo in één vandaag. Ga verder naar het Nationaal. Katrien Straatman. Politiemol Mark M., die vorige week veroordeeld werd voor corruptie, lekken en witwassen, heeft zich vanochtend gemeld bij de politie in Roermond. Hij is inmiddels overgebracht naar een huis van bewaring. M. was vorige week niet aanwezig bij de uitspraak. Toen werd gedacht dat hij met zijn nieuwe vrouw in Oekraïne zat. De rechtbank zei na de uitspraak al dat M. zo snel mogelijk vast moest worden gezet wegens vluchtgevaar. Voormalig politieman M speelde tussen 2011 en 2015 informatie over strafrechtelijke onderzoeken door naar criminelen. Hij zou daarmee zeker 80.000 euro hebben verdiend. De politie heeft een Amber Alert afgegeven voor een baby... die vanochtend in Eersel in Brabant werd ontvoerd. Het gaat om een meisje van zes maanden uit Helmond. Het werd bij een supermarkt in Eersel door een man... uit de handen van haar verzorger gegrist. Hij en een vrouw zijn daarna met de baby weggereden... in een donkere Mercedes. De politie is op zoek naar de ouders van het kind. Gemeenten moeten snel maatregelen nemen... om de luchtkwaliteit te verbeteren. Volgens het Longfonds worden in veel Nederlandse steden... de Europese normen overschreden... Het fonds denkt aan het invoeren van milieuzones... en het tegengaan van het gebruik van houtkachels. Bij nieuwbouw zou je afspraken kunnen maken over houtstook. Houtstook draagt ongeveer 10% bij aan de concentratie fijnstof in steden. In sommige steden, zoals Utrecht, wel 13%. Ja, als je dat kunt verminderen... dan kun je echt mensen een stuk gezonder maken dan ze nu zijn. Het Longfonds heeft een website gelanceerd... waarop mensen kunnen zien hoe het met de luchtkwaliteit... in hun gemeente gesteld is. De politie heeft ongeveer tien tips binnengekregen... over de vermiste Orlando Boldewijn uit Rotterdam... Van de jongen van 17 is al ruim een week niets vernomen. Hij werd voor het laatst gezien in de Haagse wijk Ipenburg. In Slowakije is een journalist vermoord. De 27-jarige man deed onderzoek naar belastingfraude... door ondernemers die banden hebben met de regeringspartij. De Slowaakse politie gaat ervan uit... dat ze zijn omgebracht vanwege het werk van de man. Er is nog geen spoor van de daders. En de VN waarschuwt voor een dreigende hongersnood in Zuid-Soedan. Bijna de helft van de bevolking kampt volgens de VN... met een tekort aan eerste levensbehoeften. De Britse oppositiepartij Labour heeft zijn plannen gepresenteerd voor de brexit. Partijleider Jeremy Corbyn zei in een toespraak... dat hij in de douaneunie van de Europese Unie wil blijven. Met die stap probeert hij volgens correspondent Tim de Wit... kritische leden van de conservatieve regeringspartij aan zijn kant te krijgen.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 Gisteren werd vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Oldekerk. Het gaat om een H5-type, welke variant precies wordt nog onderzocht. Het virus is in elk geval niet besmettelijk voor mensen. Er geldt een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer rond Oldekerk. De getroffen kippenslachterij overlegt nu met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over een corridor... zodat er toch, onder strenge voorwaarden, weer kippen kunnen worden aangevoerd.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 Nu tweede persoon 50% korting bij MSC Cruises. Dus boek nu uw Caribbean, Middellandse Zee of Noord-Europa Cruise op zeetours.nl. Ah.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 Veel gemeenten gaan uit van een te hoge WOZ-waarde. Maak dus gratis bezwaar en bespaar. Ga naar bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Eerste gemeenteraadsverkiezingen en dan het gesoebd over wie er in het college mag, wie levert welke wethouder en wie mag er weer vier jaar gaan zitten in de bankjes van de oppositie. Dit getouwtrek. Dat kan ook anders, vertelt straks Milo Schoemaker. Hij is burgemeester van Gouda, maar ook vicevoorzitter... van de Raad voor het Openbaar Bestuur. En neemt de brexit een wending na deze uitspraak van Labour-leider Corbyn. En maintains the benefits of the single market and de customs union. Ja, hoe deze woorden zijn gevallen in Europa, in Brussel, dat hoort u straks van politiek commentator Remco Teulings. In de wereld van morgen aandacht voor een bakfiets die ons straatbeeld gaat veranderen. Maar eerst moleculen die gaan helpen in de strijd tegen de antibiotica resistentie. Susanne Bosman. Eén vandaag. Komt het woord nog een keer? Antibiotica-resistentie. Het is een groot probleem. Wereldwijd overlijden 700.000 mensen per jaar door infecties die antibiotica niet meer aankan. Als er geen nieuwe infectiebestrijder wordt gevonden, zal dat oplopen tot maar liefst 10 miljoen per jaar in 2050. En daarom wordt wereldwijd druk gezocht naar een ander middel dat antibiotica kan vervangen. En nou komt het Leids Universitair Medisch Centrum met hoopgevende onderzoeksresultaten. En daarover praat ik met Peter Nibbering, want die is het, uh, daar vlak bovenop, biometrisch wetenschapper van het LUMC. Goedemiddag, van harte welkom hier. Goedemiddag mevrouw. Voor, voor we het over die hoopgevende resultaten gaan hebben... hoe zijn wij resistent geworden voor antibiotica? Dat is een hele goede vraag. U bent niet resistent geworden tegen antibiotica... maar de bacteriën die u mogelijk bij u draagt... die worden resistent tegen antibiotica. Dat is een genetisch proces die bepaalt dat het bacterie met de antibioticum... Om kan gaan, zodanig dat de antibioticum niet effectief meer is. Ja, en is het dan uh, heel, heel simpel zo dat er te veel antibiotica is gebruikt, waardoor ja, we ja, om het toch zomaar ja, even, sorry, mijn moleculen er niet meer vatbaar voor zijn? Exact, exact. Ja. Uh, er is zo vaak antibiotica gebruikt. En alleen degene die resistent zijn, die als het ware beschermd zijn, die overleven. En op deze wijze krijg je eigenlijk het idee dat bacteriën resistent worden. Maar dat waren ze al. Alleen degenen die niet resistent waren, die zijn gedood. En degene die resistent zijn, die hebben het overleefd. Ja, ja. Zijn ze te vaak voorgeschreven? Is er te makkelijk mee omgegaan? Is het zoiets? Ja, d bedoel, daar is wat, wat zeker... is de zin van terugkijken, maar het is toch wel even leuk om te weten. Absoluut, ja. eh, Daar is zeker in het verleden te gemakkelijk mee omgegaan, en dat heeft mee te maken dat antibiotica eigenlijk heel veilige medicijnen zijn en heel effectief. En men dacht dus op een goed moment: gaat het niet, dan baat het niet. Mm. En daardoor is er te veel antibiotica gebruikt mm. geweest, en daardoor krijg je selectie van de resistente stammen. En daarnaast is er ook in bijvoorbeeld de voedingsindustrie ook veel groeifactoren gebruikt die sterk lijken op antibiotica en soms zelfs antibiotica gebruikt. Om de groei te bevorderen. U bedoelt in, in die grote veestallen? In grote veestallen, ja. exact. En ook dat leidt tot, uh, voor, tot de selectie van die resistenten. Ja, en wat betekent dat voor, voor, voor een persoon die daarmee te maken krijgt? Want hoe nou, dat, uitzicht dat Dat betekent voor een persoon als die dus een infectie krijgt met een resistente bacterie dat antibiotica niet goed zullen werken. Ja, gelukkig doet over het algemeen je eigen afweersysteem of systemen die doen dat wel effectief, dus niet iedereen wordt daar de gelijk ziek van, maar kwetsbare mensen krijgen een infectie met een resistente stam en dan hebben we weinig antibiotica meer op de plank. En dan komt men echt wel in de problemen. Ja, wat gebeurt er dan? Nou, dan, zou dus, dan moet je dus maar hopen dat je de infectie kan overleven... en dat je dus verder kan. Omdat je eigenlijk niks meer hebt, behalve ondersteuning. Ja, maar dan kun je dus van, van iets kleins doodziek worden? Dan zou je in theorie van een simpele blaasinfectie of een simpele wondinfectie zou je ernstig ziek kunnen worden... En in en dat gebeurt van, al, hè? En dat gebeurt al zeker. Ja, dat ja, ja. gebeurt zeker al. Ja, absoluut. Uh -huh. Er overlijden 700.000 mensen per jaar. Ja, wereldbasis. En dat is waarschijnlijk een onderschatting van de realiteit. Ja, u denkt dat het er meer zijn? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen in landen... Ja, zeg maar waar de, de medische stand natuurlijk nog wat minder ontwikkeld is. Uh, daar, daar kun je haast niet zeggen hoeveel mensen daar aan overlijden. Maar dat zullen er echt wel wat meer zijn dan... De getallen die nu bekend zijn. Ja, als antibiotica niet aanslaat, dan kan dat uh, grote gevolgen hebben. Even luisteren naar een slachtoffer van die cafébrand in Volendam, 17 jaar geleden. Mijn handen, mijn hoofd, een stukje, uh, mijn benen, mijn rug en mijn armen zijn uh, verbrand. Dus ik ben tussen de 50 en 60 procent verbrand. Derde graad, sommige stukken ook vierde graad. Wat natuurlijk veel mensen niet weten, is natuurlijk dat die huid is open is. De huid is het grootste orgaan wat je hebt. Mijn hele lichaam was lek. Dat één grote blaar. Daar kunnen allemaal vieze beestjes in gaan zitten. Op het begin was het natuurlijk vechten voor je leven. Maar daarna was het natuurlijk zorgen dat die wonden weer dicht gingen. En dat ging bij mij niet vanzelf. Ik kan nog herinneren dat op een gegeven moment ging het een stuk beter met mij. Ik mocht naar de zaal en ik knapte al helemaal weer op. Ik had volgens mij al voorzichtig de eerste stapjes gezet. En toen werd ik heel erg ziek. Ik dacht echt s'nachts, ik kon niet meer ademen. En ik lag met een ander meisje op de kamer en die schreeuwde ook van ademen blijven. Want ik was echt uh, uh, aan het stikken. Wat er dan gebeurd was, ik kreeg een zware longontsteking omdat er een bacterie... en ik weet natuurlijk niet wat voor bacteriën het precies allemaal zijn. Ik, weet, ik ken de beestjes bij naam niet... Maar uh, een van die bacteriën was dus op mijn hartklep gaan zitten. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. En ja, mijn lichaam, de wonden die weer dicht waren... die waren weer opengegaan. Die waren gewoon weer aangevreten. Dus ik was gewoon weer aan het bloeden en aan het, ja, aan het lekken, om het maar zo te zeggen. Dus ik merkte wel van dat alles nat was. Nou, ik ben weggevallen en ik werd vijf dagen later werd ik weer op de intensive care wakker. Ik kan nog herinneren dat op een gegeven moment de arts zei van... als deze niet aanslaat, dan weet ik het ook niet meer. Dus het was bij mij... Constant een strijd tegen die beestjes, zo noemden wij het. Elke ochtend werd dan mijn koorts gemeten en dan kwam die arts weer: van, Hé, waarom heb je, wat voor beestje heb je nu weer? Hij zei op een gegeven moment ook: van, Met je brandwonden, dat komt wel goed. Maar ja, al die duizenden beestjes op je, op je rug, die moeten weg. Ja, duizenden beestjes, omdat de antibiotica niet aanslaat. Uh, Peter Nimmerink, uh, biomedisch wetenschapper van het LUMC. U houdt zich daarmee bezig. Dat, dat is een beeldspraak waar u ook wel wat mee kan, uh, neem ik aan. Die beestjes. Ja, ja, inderdaad. We ja. mm -hmm. gebruiken ook wel eens bij colleges laten we ook wel eens zien... dat ons eigen afweer heel effectief is. En dat doe je dan met animaties. En dan zijn de bacteriën eigenlijk in de vorm van een beestje... in de vorm van een spin of zo... zijn eigenlijk een illustratief dat het onze vijand is... Maar vaak zijn bacteriën natuurlijk niet onze vijanden per se. Ja. Alleen in sommige situaties, zoals bij deze patiënten, is het heel duidelijk: je had een heel erg uh, verzwakte afweer, uh, de, de, de huid was, ge, was uh, verwond. En dat is juist die patiënten die zijn juist heel kwetsbaar. Ja. En als dan die resistente bacteriën ja. erin zit, ja. Dan, dan is het heel lastig. Ja. En, en is het dan zo dat je dan zegt: van nou, dit, dit antibioticum slaat niet aan, ik probeer een andere. En op een gegeven moment kom je inderdaad, zoals in dit geval, van ja, als deze het niet doet, dan hebben we niks meer. Werkt het zo? Van die dan nog maar eens proberen en die dan nog maar eens proberen? Ja, exact, het, wer ja. het werkt wel zo, maar er wordt wel goed over nagedacht wat voor soort antibioticum nog wel ja. zou kunnen. Je moet begrijpen, als een, een, een bacterie resistent is tegen antibioticum penicilline bijvoorbeeld... dan ga je natuurlijk niet met een variant van penicilline aan de slag. Dan ga je met een soort antibioticum... die een heel andere werking heeft aan de slag. Ja, maar het lijkt me heel erg, zeker ook als arts... dat je op een gegeven moment zegt, nou heb ik niks meer. Maar goed, u bent ermee bezig om, ja. Ja, om, om, om daar iets op te bedenken. Kunt u iets vertellen over dat nieuwe medicijn... mag ik het medicijn noemen, waar dat u ontwikkelt? Ja dat, ja, dat is een poging te doen. Ja. Uh, ja, wij oh, zo maken... voorzichtig bent u wel. Ik doe een poging. Uiteraard, ja. Uiteraard, ja dus er bestaat niet zoiets als een als een uh, ja zeg maar een molecuul de holy grail dat alles kan dat moeten we niet geloven maar waar wij mee gestart zijn is eigenlijk gaan kijken hoe werkt ons lichaam eigenlijk over het algemeen infecties weg en daar gebruiken we bepaalde moleculen voor en deze moleculen die kunnen we dus hebben we in het laboratorium gemodificeerd met het oog dat ze beter zouden gaan werken en dat is eigenlijk waar we op uit zijn gekomen namelijk moleculen die wij zelf maken verbeterd in het lichaam en dan onderzoeken of die inderdaad beter is om bacteriën te doden. En voor dit soort moleculen van het eigen lichaam... maakt het eigenlijk niet uit of een bacterie nu resistent is... of dat die gevoelig is voor een antibioticum. Want ze werken op een heel andere manier. En daar zit nu net de crux. Ze werken dus volkomen anders dan antibiotica. En daardoor kunnen ze antibioticum-resistente bacteriën ook goed... Ja, elimineren, lek maken als het ware. Ja, want die, ja. Uh, die resistente bacteriën, die denken we dan van, uh, die zijn dan voorbereid op een antibioticum... maar dan komt er iets heel anders uit een andere hoek. En dan denk ik, oh, exact, dat, dat exact. kan ik niet ja, hebben. Ja, ja, ja. ja en dan worden ze ja. door het molecuul aangevallen en dan lopen ze binnenveer, zoals een ballon kan leeglopen, lopen ze ook leeg. En dan zijn ze dood. Oh, dan is het. Wuf, wuf, wuf, dan ja, dan, ja, dan is, is het gebeurd. Ja, ik, ik probeer er ook maar een beeld uh, bij te krijgen, want het is natuurlijk allemaal uh, niet te zien uh, waar ja. u daadwerkelijk mee ja. bezig bent. Maar u zegt dat het is lichaams-eigen. Dat betekent dat u dat uit, uit elke patiënt zou moeten halen? Of is het gewoon een, een menselijk... Nee, het is er gewoon een menselijk. Het ja. is niet uit elke patiënt dat het anders nee. is. Nee, nee, nee, het is iets wat alle mensen als het ware... hebben als een van hun moleculen... waarmee zij bacteriën kunnen doden of onder, onder controle kunnen houden. Ja. En daar hebben we gebruik van gemaakt. Ja, nou ja. zei u net, ik, ik ben met een poging bezig. Hoe ver bent u? Uh, dat is een goede vraag. Uh, we doen natuurlijk uh, ten eerste onderzoek eigenlijk... wat we noemen preklinisch onderzoek. Dus in een laboratorium kijken we of als we dat molecuul combineren... met de bacterie, gaat de bacterie dan dood. En daarvoor gebruiken we dan natuurlijk stammen... die dus resistent zijn tegen eigenlijk van alles en nog wat... Uh, als dat succesvol is gebleken, dan gaan we naar de volgende stap. En dan gaan we gebruik bijvoorbeeld maken van kleine stukjes huid, menselijke huid. Waar we dus een wond op aanbrengen, waar we dus de bacterie op aanbrengen. En vervolgens het molecuul weer op aanbrengen. En kijken wat is nou het effect van het molecuul in dit st stukje huid die we geïnfecteerd hebben. En dan zien we daar ook een goed effect. En dan krijg je dus de volgende stappen die gemaakt moeten worden... richting bijvoorbeeld proefdieren en mm -hmm. uiteindelijk naar de mens. Ja, bent u daar al? Of in welk stadium we bent u nu? We hebben het proefdieronderzoek afgerond. En wij willen eind dit jaar de eerste studie gaan doen in mensen. Oké, okay, dus, dus het gaat de goede kant op? Het gaat absoluut de goede mm -hmm. kant op, maar dat betekent nog niet dat we daar zijn. Ja. Je moet bedenken dat als je, zelfs als je dus een positief effect in de eerste studie in mensen gevonden hebt... dat je nog wel over een x-aantal jaren, zeg maar 4, 5 jaar minimaal praat, voordat je, als alles succesvol blijft zijn... voordat je dus daadwerkelijk een medicijn op de plank kan hebben. Ja, toch kan ik me voorstellen dat u de hete adem... van de wereldvolksgezondheid in de nek voelt. Want ik las net ook voor, in 2050 10 miljoen doden per jaar mogelijk. Absoluut, absoluut. Ja, dat dat moet dus u zijn. toch ook voortdurend voelen? Ja, zeker. zeker. Ja. Dat, dat geeft wel aan hoe belangrijk het is... dat we dit onderzoek kunnen voortzetten. En ik ben het ook erg blij dat we een subsidie hebben gekregen... om het onderzoek ook voort te zetten. Dat we, het on, dat we de papieren. dat zijn de moleculen die. die we hebben... Ja. die heten mm -hmm. zo, eh, dat we die dus ook voor breder kunnen inzetten... dan bijvoorbeeld alleen een brandwond of een wond in brede zin. Want dat is wat u nu doet, voornamelijk bij, kijken... naar hoe je dat bij wonden kunt gebruiken. Koken, wij wij ja. uh, focussen op dit moment uitsluitend op wondinfecties als voorbeeld, maar we willen uiteindelijk natuurlijk veel breder inzetten... omdat de nood natuurlijk op allerlei gebieden uh -huh. veel hoger is. Ja, ja. Hoe gaat dat? Kijken collega's wereldwijd met u mee? Of, want ik neem aan dat u ja. niet de enige bent nee, die, die nee, dit nee, probleem probeert te nee, tectelen. Nee, nee. Te nee. Te nee. Te nee, het is een wereldgroot ja. probleem. Het bedreigt eigenlijk de hele mensheid. Uh, en dan zijn we natuurlijk zeker niet de enigen die dat doen... en ook niet per se de eerste. Waar we wel erg uh, voor op gelopen is dat we dat ons molecuul effectief is tegen bacteriën. En dat maakt niet uit of die nou resistent zijn... maar het maakt ook niet uit of die tolerant zijn voor antibiotica. Je kan ook nog tolerant zijn voor antibiotica als bacterie. Dat betekent dat je dus niet resistent bent... maar dat betekent dus dat je uh, ook niet gaat reageren op het antibioticum. Uh, en die bacterie, moet je dan een beetje voorstellen... Is, zit in een soort slaapmodus. En hij blijft in die slaapmodus zolang de patiënt... met het antibioticum wordt behandeld. Op het moment dat de patiënt niet meer behandeld wordt, omdat het idee is... die infectie is misschien wel over... dan gaat die ineens weer uit een voorschijn mm -hmm. komen... en dan gaat die weer infectie opnieuw opstarten. Ja, maar die peptiden de, van u kunnen dat ook aan? En de peptiden van ons kunnen dat ook aan. En dat is wel een verschil met van een aantal anderen in de wereld. Ja. En dan kom ik even terug bij uw vraag... Uh, of het wereldwijd gewaardeerd wordt, het onderzoek. En dat is absoluut het geval. Er is heel veel positieve uh, reacties gekregen van... Collega's, maar ook van de pers, internationale pers uh, wereldwijd. variërend van mm -hmm. Brazilië, Australië, ja. Canada. Nou ja, nou, ook fijn dat tot u ook ben, bij een vandaag het, het, het ja, verhaal absoluut. wilde vertellen, Peter Nibbering. Er is dus hoop. Er is altijd hoop natuurlijk, dat ben ik het helemaal met u eens. En wij hopen dat hoop. dit molecuul waar we nu aan werken... inderdaad de succesvolle stappen gaat maken. Uiteraard zijn we er niet van overtuigd dat we het hierbij moeten laten. Dus we zijn ondertussen ook al nieuwe moleculen aan het ontwikkelen... om bijgeval dat het toch niet helemaal optimaal is... dat we toch nog een alternatief hebben en doorgaan. Want we kunnen niet stilstaan in deze situatie. Ja. Ik zou zeggen, snel weer aan het werk, meneer Nimmering. Dank u wel. Ja, Biomedisch wetenschapper van het Leidse Universitair Medisch Centrum. Nogmaals succes uh, met uh, het verdere onderzoek. Uh, en uh, dank u wel voor dit gesprek. Ja, dank u. Goedemiddag. Wel. you feel better See the stars van de Handsome Poets, Make It Better. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. De fiets is al meer dan een eeuw niet weg te denken uit het straatbeeld. Niets meer aan doen, zou je zeggen. Maar toch wordt er deze week de Fiets Innovatie Awards uitgereikt... in Amsterdam, om te zorgen dat de fiets ook over 100 jaar... nog een veelgebruikt transportmiddel is. Een van de deelnemers is Bradford Vidal. Hij is een ontwikkelaar van de duurzame bakfiets. Goedemiddag, van harte welkom. Een Duurzame bakfiets, dat klinkt bijna ouderwets. En toch is het heel innovatief. Goedemiddag, bedankt. Ja. Wat moet ik me erbij voorstellen? Uh, ja, het is... Uh... Uh, de duurzame bakfiets. Wij, uh, in ieder geval de cargo-afdeling, uh, waar ik voor zit... en uh, waarvoor ik hier nu zit, uh, zijn we bezig met het uh, kijken... naar het vervangen van uh, vervoer door auto's, busjes... Uh, wat vervuiling veroorzaakt in de stad, door fietsen. Elektrisch aangedreven fietsen. U bedoelt die bestelbusjes die al die um, via internet gekochte boodschappen... thuis komen brengen? Ja, juist. Mm -hmm. uh, postpakketjes van alles eigenlijk wat er door de straat rijdt. Uh, spullen bezorgend een uh, delivery fill. Uh, en dat willen wij graag op een, een bakfiets uh, krijgen. En we hebben wel gemerkt dat daarin uh, een fiets een beperkt vermogen heeft. Uh, Eén, als je alleen maar op uh, het vermogen van de mensen uh, afgaat... Dan, dan, dan, nou ja, dan kan je niet zoveel meenemen... Als dat elektrisch wordt, wordt het al wat meer. We tegenwoordig de e-bike natuurlijk. Dus dat geeft al nou, meteen... Als je vroeger kijkt, die ouderwetse zwart wit plaatjes die je nog wel eens ziet. Ja. De bakker en de slager. En de volle man, nou, die konden behoorlijk wat, wat wegfietsen. Hè? Ja, ja, dat is wel inderdaad, dat, dat is ook wel grappig. Dat raakt ook een beetje aan in die grote fiets die we nu hebben. Het is wel zo dat vroeger moesten zij bijvoorbeeld de, de grachten, de bruggen opgeduwd worden door omstanders. Oh, toch nog wel. Ja, dat zie ja, je dan weer ja, niet op nee, die plaatjes. Dat, dat zie hè? Je niet. Nee, ja. Want die kwamen niet naar boven. <laughs> dat. En, uh, ja, en nu willen we graag dat die fiets gewoon zelf ook uh, zijn ding kan doen. Dus die heeft een motortje? Ja, die heeft een motortje. Het is een e-bike. Mm -hmm. En uh, hij heeft een vrij krachtige motor zelfs. De sterkste die we kunnen vinden eigenlijk. Uh, die betrouwbaar is. Uh, ja, en zodoende kan hij dat aan. Ja, en hoe groot is die dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we hebben in de, in de fiets waar we het nu over hebben, de tender, hebben we uh, twee varianten. Eén is de 2500 en eentje de 1500. Uh, en dat slaat op het aantal liters wat erin kan. Dus uh, de 2500 kan 2500 liter en de 1500 1500 liter. Liter. En dus dan, kunt... dan lijkt het al een beetje op een klein bestelbusje, inderdaad. Ja, het is ook wel uh, een poging om inderdaad uh, uh, in ieder geval overlap te hebben met een bestelbus. Kunnen uh. we overheen kijken? Ja, je kan er goed overheen oh. kijken. Hij lijkt heel groot. Het oogt ja. echt als een onhandelbaar uh, ja. apparaat, als je het van een afstandje mm -hmm. bekijkt misschien. Je uh, hebt het dus zelf dan... natuurlijk ook al uitgeprobeerd. Of We hebben het, het een uitvoerig kan. uitgeprobeerd ja. en ja. anderen laten uitproberen. Mm -hmm. Ja, het is een kwestie, je moet er eigenlijk op gaan zitten... en dan merk je dat het, wat dat betreft, reikt het een beetje als een auto. Je ziet niet de weg één centimeter voor je fiets, zoals bij een normale fiets. Uh, maar ja, dat is bij een auto ook niet. Je ziet de weg wel, omdat je al, oh, je bent er langs... Uh, ja, je hebt daar langs gekeken toen je daar naartoe rijdt. Ja. Zeg, nou, nou is het uh, toch wel al, al heel druk, hè? met name in Amsterdam. De druk op een fietspad is, is al, al jaren een twistpunt. Dan heb je de brommer, die dan weer naar, naar de straten wordt verbannen. Je hebt die hele snelle fietsen, die ook weer op straat moeten. Hoe, hoe ziet u dat voor zich? Hoe dat spel op straat zich dan ook nog met uw bakfiets erbij afspeelt? Ja, het wordt zeker druk inderdaad. En dat is ook wel waar. Dat op fietspaden al wel wat irritatie is van... Hey, die bakfietsen, die grote fietsen die daar zijn... en de grote hoeveelheid. Automobilisten hebben ook wel weer zo hun ding te zeggen... over al die fietsen die bij het stoplicht en de kruispunten volzetten. Ja, het wordt druk, maar het is wel zo dat... Voelen uh, voelt u zich daar ook een beetje verantwoordelijk voor? Of zegt u nou dat zoeken ze maar uit op straat? hoor? Nee, nee ik, ik heb zeker niet het gevoel dat zoeken ze maar uit op straat. Ja. Uh, ik, ik denk dat daar goed naar gekeken moet worden. Het is zo dat, dat uh, ja, bakfietsen zijn nou eenmaal wat groter. Maar als mensen bijvoorbeeld hun kinderen naar school brengen met een bakfiets... dan kunnen ze dat ook met een auto doen. En dat neemt echt wel veel meer ruimte in. Ja. Uh, dus ondanks dat zo'n fiets best wel ruimte inneemt... hij neemt minder ruimte in dan het alternatief. Uh, alleen moeten we goed kijken naar... waar gaan we die fietsen allemaal laten rijden? Als we zeggen dat we allemaal dat smalle fietspaadje... Uh, blijven volstoppen met, met mensen die vroeger in de auto zaten... Uh, dan gaat dat niet lukken. Dus daar moet wel naar gekeken worden... Uh, wie krijgt uh, welke plek op de weg. Ja, ja zeker. Maar goed, uh, als het gaat om schone lucht... wat in steeds meer binnensteden natuurlijk een heel groot probleem is... dan uh, weet ik ook wel wat u daarop gaat zeggen... hoe dat met uh, ja. uw Urban Arrow Tender uh, zich uh, verder gaat uh, ontwikkelen. Ja. Hoe, is, hoe is de belangstelling? Ja, die is goed. Uh, we hebben een aantal grote partijen... die uh, erg geïnteresseerd zijn in de fiets... En we merken... Ja. Rijdt hij al ergens? Ja, hij rijdt. Ja? Hij rijdt mm. In Amsterdam rijdt hij al best lang. Uh, bij Albert Heijn. Uh, die bezorgt daar hun boodschappen mee. En dat doen ze nu bijna anderhalf jaar. Want het prototype is ongeveer anderhalf jaar geleden uh, begonnen met rijden. En uh, al snel daarna hadden ze de eerste serie. En nou ja, ze rijden nu gewoon. Ja, en verder uitrollen. Verder uitrollen, inderdaad. Ja. En eerst eens voor die prijs. En hopelijk de prijs. Ja, laten we het hopen. Ja. ja, dat zou wel leuk zijn. Goed, als mensen de plaatjes van willen zien of meer van willen weten... kunnen ze naar de website eenvandaag.nl. Het gaat over de Urban Arrow Tender. Bradford Vidal, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes. Vrijdag. Ruim drie maanden deed Zutphen erover in 2014. De vorming van een college na de gemeenteraadsverkiezingen. Zouden. Zij waren daarmee de laatste gemeente in Nederland met een werkend college. Maar in meer gemeentes was het best moeilijk. Eindeloze onderhandelingen en over de uitkomst waren de burgers vaak dan weer gematigd enthousiast. Het kan ook anders, zegt Milo Schoenmaker van de Raad voor het Openbaar Bestuur en burgemeester ook van Gouda. Hij heeft tips... En Misschien dat toekomstige handelaars, onderhandelaars in Den Haag, hoe lang duurde de kabinetsformatie daar ook weer, hun voordeel mee kunnen doen. Lammert, die is er weer. Uh, tegen vier, trending vandaag. Wat gaan we doen? Ophef over een interview met de premier van Nieuw-Zeeland. En waar kunnen we schaatsen? Dat hoor je zo. Eerst het nieuws: NPO Radio 1. Daarop nevens. Politiebol Mark M., die vorige week veroordeeld werd voor corruptie, lekken en witwassen, heeft zich gemeld bij de politie in Roermond. Hij is naar een huis van bewaring gebracht. Vorige week werd gezegd dat hij mogelijk in Oekraïne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 Door de vogelgriepuitbraak in Oldenkerk in Groningen... ligt ook een kippenslachterij in een naastgelegen dorp stil... en de 250 medewerkers zijn naar huis gestuurd. Gisteren werd de vogelgriep vastgesteld in Oldenkerk. Het gaat om een H5-type. Welke variant precies wordt nog onderzocht? En in Slowakije is een journalist vermoord. Man van 27 deed onderzoek naar belastingfraude... door ondernemers die banden hebben met de regeringspartij. Hij werd thuis overvallen en doodgeschoten... en ook zijn vriendin werd vermoord. Politiek Vandaag. U de bosman. Over een week of drie na de gemeenteraadsverkiezingen... begint in honderden gemeentehuizen weer dat grote onderhandelen. Wie belandt er in de coalitie? Wie wordt nou veroordeeld tot de oppositie? Zo gaat het meestal. Maar het kan ook anders. Bijvoorbeeld door met alle fracties een akkoord te sluiten... of door nadrukkelijk de inwoners bij de plannen te betrekken... op zoek naar de overeenkomst te gaan in plaats van naar de verschillen. De Raad voor het Openbaar Bestuur, een adviesorgaan van het kabinet... heeft een aantal voorbeelden gebundeld in het rapport... Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden. Ik praat erover met Milo Schoeman. Burgemeester van Gouda, plaatsvervangend voorzitter ook van die raad voor het openbaar bestuur. Goedemiddag, misgoedmaker. Goedemiddag, mevrouw Bosman. Ja, die, wat, uh, uh, die, die dichtgetimmerde coalitieakkoorden, behoren die wat u betreft tot het verleden? Dat hoop ik wel, dat, wat mij betreft wel. Want dat zijn inderdaad akkoorden die uh, uh, dichtgetimmerd zijn door coalitiepartijen. Mm -hmm. Uh, waar ook handtekeningen dan van die fracties onderstaan. En uh, de fracties die daar nou niet bij horen, dat is dan gelijk de oppositie. En we hebben gezien in heel veel gemeenten de afgelopen jaren dat dat hele scherpe tegenstellingen zijn geworden tussen coalitie en oppositie. En uh, we denken als ROB dat als je het wat anders aanvliegt, wat anders op gaat zetten, dat die scherpe tegenstellingen eruit gaan. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ja, maar is dat niet wat de politiek zo mooi maakt, die tegenstellingen? Ja, zeker. Daar gaat het om hè? in de politiek. Ja, je vindt is, iets ja, en anderen vinden dat niet. Ja. Uh, tegelijkertijd um, um, zie je ook wel dat er een behoefte is om te zoeken naar wat je nou bindt, uh, omdat uh, zeker op lokaal niveau heel veel mensen zeggen: ja, we zitten hier allemaal voor onze stad of voor uh, ons dorp. En uh, de inwoners uh, die zijn ook lang niet altijd blij als er uh, iedere vergadering weer wordt gehaktakt over uh, relatief kleine dingen. Dus um, uh, het idee is dan dat er een uh, akkoord wordt gezocht, een soort raadsbreed akkoord waar heel veel overeenstemming over bestaat... maar dat er tegelijkertijd, daar waar er geen overeenstemming is... en waar mensen echt zeggen, ik zie het echt anders dan andere partijen... dat die ruimte er ook is, zonder dat dat gelijk tot heel veel gedoe leidt. Want dat zou natuurlijk dat zou dan ook wel jammer zijn als dat zo is. Oké, okay, dus je spreekt af, dit zijn de gebieden, daar mogen we het oneens over zijn. Want het lijkt toch alsof je... ja dan mogen mensen eerst de tegenstellingen zoeken hè, als ze op een partij gaan stemmen. En dan, dan is dat allemaal gebeurd en dan, dan zijn ze allemaal in één keer vrienden. Het, het lijkt me toch wat lastig. Nou ja, het, je, je mag het overal over oneens zijn. Mm -hmm. uh, maar wat we gezien is, en dat heeft de ROB onderzocht de afgelopen uh, uh, periode. In tien gemeenten is gekeken uh, hoe is dat nou uitgepakt? Nou. Hè? En die zorg die u heeft, uh, is die nou waarheid geworden? En dat blijkt toch niet zo te zijn. Het heeft juist uh, enthousiasme opgeleverd. Zowel bij de raadsleden, die hebben gezegd, nou we hebben ook als we niet tot een coalitiepartij behoren toch echt invloed kunnen hebben. Maar zeker ook bij de inwoners. Want in heel veel gemeenten is ook gekeken... Uh, kunnen we de inwoners betrekken bij het opstellen van zo'n akkoord? Mm -hmm. En dat, uh, dat heeft goed gewerkt. Waardoor ook die, die band, dat contact met de, met de lokale bevolking is versterkt. En dat is nog een reden om echt serieus te kijken naar uh, de vraag... Uh, kun je dat nou op een andere manier uh, vormgeven? Ja, ja, dus burgers die houden er eigenlijk helemaal niet zo van... als, als, als die lokale politici kamer ja. voortdurend in de haren vliegen... en er gebeurt verder niks. Dat, dat blijkt inderdaad uit heel veel ja. onderzoek. Dat, dat burgers daar echt een enorme hekel aan hebben. Zeker als het leidt tot, tot crisis, tot, tot heel veel politiek gedoe. Daar is niemand bij gebaat. En dat geldt niet alleen voor, voor lokale crisis, hoor, maar ook landelijk hebben mensen daar in het algemeen weinig waardering voor. En ook gebleken is in de gemeenten die dan nu bekeken zijn... dat juist door dit wat opener te brengen... zonder dat je alles onder de tapijt vecht, hè, mm -hmm. al je meningsverschillen ook... die mogen er echt zijn. Maar focus nou op datgene wat echt goed is voor de stad, goed is voor het dorp. Dat bindt, geeft energie voor de politici, maar ook voor de inwoners. En ik hoor ook uh, uh, uh, tussen de regels door bij u... dat je daarmee de kloof tussen politiek en burger uh, nou ja, mee kunt slechten. Ja, dat is wel gebleken. Dat is wel gebleken, omdat het uh, eigenlijk vanaf het begin een wat open benadering is. Waarin uh, zoveel mogelijk inwoners ook worden betrokken. Hoe lastig ook hoor. Want je ziet natuurlijk ook wel uh, dat je dan mikt op groepjes die, die je altijd wel ziet. Hè? De bedoeling is om het zo open mogelijk te doen. Maar het helpt wel om een soort structuur uh, in, uh, in het leven te roepen, een soort basis waarop je ook later nog eens kunt terugvallen... als er weer eens wat nieuws is in een gemeente... waar een raad zich over moet uitspreken. En dan wordt die kloof... ook door de manier waarop je daar in het begin mee bent omgegaan... echt wel wat kleiner. Nou, Die groepjes die je altijd al ziet... dat zijn die burgers die overal vooraan staan. Die inderdaad op elke receptie... en bij ieder evenement tegenkomt bedoeld. Maar die heb je wel nodig natuurlijk Oh ja, zeker. Ach, je moet er niet aan denken. Ook je gauw er niet dat die niet hun werk zouden gaan doen. Want dat zijn mensen die enorm trekken aan de stad... en aan van alles en nog wat. Maar er zijn natuurlijk meer mensen... Die, uh, die daar wat minder gelegenheid voor hebben... of, of, of zin in hebben of mm. tijd voor hebben... die op zichzelf best een keer inbreng zouden willen leveren. En het is natuurlijk mooi als je die ook op ja. een of andere manier zou weten te bereiken. Ja, contact ook met Remco Teulings, onze politiek commentator. de Remco. Even kijken. Hebben we een verbinding met Remco? Ik dacht het wel net. Meen ook iets te Nicole, horen op de ja, lijn. Oh, okay. oh, je bent zelfs aan de telefoon. Zeg, die, die ja. kloof waar ik het uh, net met nou. mijn me schoenmaker over had, uh, tussen burger en, en, en de politiek, is dat nog steeds zo'n uh, zo groot issue? Ook in Den Haag, waar jij veel rondloopt? Nou ja, daar gaat het natuurlijk wel heel vaak uh, over. Uh, ik vraag me wel af of, of dit soort nieuwe vormen van, van coalitiesmeden wel gaat werken om, om mensen ook echt politiek actief te, te maken. Want het is natuurlijk heel erg praktisch gericht. Uh, je, je, je richt je heel erg op waar je het over eens bent. Terwijl uh, politiek gaat natuurlijk heel vaak over, of, of hoort vaak te gaan over... waar je juist over van mening verschilt. En zo krijg je partijen profiel. En je ziet dat dat vaak ook weer uh, belangstelling voor politiek onder de burgers uh, aanbakkert. Dus uh, ja, ik ben er een beetje ambivalent over. Mm -hmm. Nou, afgelopen vrijdag waren wij uh, Remco Inkelvoorde. Daar ging het ook over uh, bestuur vernieuwing, hè, waar dit ook allemaal bij hoort. En daar spraken we met Jan Zwiers van de partij Belangen Buitengebied koevoorde Werd bij de vorige verkiezingen vanuit het niets de grootste partij en zocht de samenwerking met de hele gemeenteraad.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 Want we hadden een hele zware opgave in Koevoorde. Nou, We zaten financieel aan de grond. Uh, we konden eigenlijk geen cent meer uitgeven. Uh, we hingen bijna aan het lijntje bij de provincie. Dus ik heb bijna de sleutel naar de provincie moeten brengen. Uh, maar met elkaar, raad en, uh, en college, hebben we ervoor gezorgd dat het niet nodig was. Uh, en uh, we hebben uh, met die teamgeest heel veel bereikt in de afgelopen ja. vier jaar. Nou, Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda, plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Ja, De teamgeest in Koevoorde, die heeft de gemeente er wel weer bovenop gebracht. Is dit een mooi voorbeeld? Vind ik een mooi voorbeeld, absoluut. Want in, de, in de Koevoorde heb je dis, dit, dit proces mm -hmm. zien opkomen. Die teamgeest is daardoor versterkt. En ik denk dat dat in heel veel gemeenten het geval zou kunnen zijn. Ik ben het ook wel eens met de politiek commentator hoor. Ja. Politiek gaat ook over, over meningsverschil. En het zou denk ik ook voor nou ja, de bewustwording van mensen rondom politiek... niet goed zijn als die allemaal uit beeld verdwijnen. Dat hoeft ook helemaal niet... Maar dan blijkt toch, zeker in gemeenten nou, zoals Koelvoorde... dat er ook heel veel uh, punten zijn waar je het echt gewoon wel over eens bent. En als je dat gezamenlijk uh, naar buiten brengt... dan denk ik dat mensen ook een uh, goed beeld hebben bij politiek... en wat zij daar misschien ook zelf nog aan uh, zouden kunnen bijdragen. Ja, nou, allemaal mooie woorden, maar u geeft ook uh, wat tips. Hè? U uh, doet wat handreikingen in, uh, in uw rapport over hoe dat dan praktisch in zijn werk uh, moet gaan. Vertel daar eens wat over. Ja, dat zit hem op allerlei manieren. Een van de eerste is begin zo vroeg mogelijk met de voorbereiding van een bestuursakkoord. Dat is ongeveer nu, want over een paar weken zijn die verkiezingen. Je zou nu ook al met de lijsttrekkers bij elkaar kunnen gaan zitten. En het proces bespreken. Hoe gaan we dat nou doen? En zijn we daarvoor in? Dat zal ik in Gouden ook gaan doen met de lijsttrekkers. Uh, iedere gemeente is anders. Uh, niet voor iedere gemeente zal dit onmiddellijk uh, tot groot succes leiden. Dus je moet dat ook zelf lokaal in gaan uh, vullen. Maar begin er vroeg mee. Uh, probeer het zo open en constructief mogelijk op te pakken. Uh, in een goede sfeer. Uh, heb een goede procesbegeleider erbij. Dat is echt van, van belang. Iemand ja, die jouw partijen erbij haalt. Als ik u heel even mag onderbreken, meneer Schoenmaker, als je zegt voor de verkiezingen gaan wij al afspraken maken, dan voel ik mij toch als burger: dan denk ik: ja, waarom zou ik dan nog naar de stembus gaan? Ja, maar het zijn geen afspraken over de inhoud. Dat zijn afspraken over het proces. Okay. Dus over de vraag, gaan we het nou doen als, op traditionele manier? Met de coalitiepartijen, Of gaan we proberen misschien naar een raadsprogramma te gaan? Uh, en, uh, en betrekken we daar de inwoners bij en wanneer dan? Hè? Dus die mm. stappen die je na 21 maart gaat zetten, die zou je kunnen bespreken. Om te voorkomen ook dat dat al vrij vroeg ja. in het proces leidt tot allemaal gedoe. Ja. Inhoudelijk dus niet, maar meer procesmatig. Ja, en wie leidt het gesprek en wat is de functie van die? Ik kwam ook punt 5 tegen ja. zorg voor een ontspanning en open sfeer tijdens de onderhandelingen op een externe locatie met goede catering. Ja, die las ik ook. Een goed akkoord <laughs> gaat door de baan. Uh, ja. Dat lijkt me in alle gevallen een goed advies, toch? <laughs> ja, zeker, dit soort ja. zaken. Ja, precies. Um, en en ja. Nou ja, u hoopt natuurlijk als dat hele proces wat, wat vlotter en wat transparanter gaat... Dat, dat ook mensen zich meer betrokken voelen. Remco Teulings maakt zich in Den Haag heel druk over... nou ja, toch vaak uh, zien we dat, relatief lage opkomst. Terwijl gemeenten ook veel meer taken hebben gekregen de afgelopen mm -hmm. jaren. Ja, ja, nou goed, die taken, de zorg, GGZ, ouderenzorg, jeugdzorg... Die werden toch vooral naar de gemeente geschoven de afgelopen uh, kabinetsperiode. Omdat die dat efficiënter en vooral goedkoper uh, konden. Het was voor het Rijk vooral een hele grote bezuinigingsoperatie. En het was niet dat het zo dat ze daarbij dachten: nou kom, laten we die lokale democratie eens een impuls geven. Um, maar over die lage opkomst maken ze zich ernaar wel zorgen. Er is vandaag niet voor niks een, een campagne gestart. Iedere stem uh, telt. Om mensen ook te bewegen om naar de stembus te gaan op 21 maart. Dat met name jongeren. En uh, nieuwe Nederlanders Die stemmen toch uh, minder vaak dan anderen, zo blijkt. En, en, en het, het klopt. Ik bedoel, gemeenten uh, gaan st over steeds meer, uh, meer zaken. En uh, het, het is echt belangrijk, wat dat betreft. Ja, ja zeker. Laten we eens uh, meneer over uw gemeente hebben. Gouda. Nou, daar is nogal wat gebeurd de afgelopen jaren. Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Was bijvoorbeeld Gouda een van de laatste gemeenten met een nieuw uh, college. Een rumoerig proces, zei u er alles over. En vervolgens ja. kreeg je in de zomer van 2016 toch wel een hele bijzondere situatie. Alle wethouders door de gemeenteraad naar huis gestuurd en u was de enige bestuurder. Ja, Broe, en hoe voelde dat? Uh, <laughs> ja, ja, iedereen om dat heen wel weg. Heel apart. Ja. Ja, het was gelukkig in de zomermaanden. Uh, want dat gebeurde begin juli. En daarna hadden we drie maanden lang uh, uh, de situatie dat ik de enige bestuurder was. Uh, gelukkig wel uh, voor een groot deel in die uh, zomervakanties. Is dat stiekem maar niet de... heerlijk, de enige bestuurder zijn? Kun je nou zaken ja, doen? Ik, nee. nee oh. het, je kunt het ook zeggen in het college ben je het snel eens. Hè? Dat is zo. Uh, maar dat moet je natuurlijk niet hebben. Want uh, ik heb ook gemerkt dat heel veel besluiten die wel genomen zouden moeten worden... en die ook eigenlijk klaar lagen... door mij als burgemeester alleen echt niet uh, genomen uh, zouden moeten worden alleen. Dat moet, je, dat moet je niet willen. Dus ik zat ook te wachten op een college. Ja. En uh, uh, ja, uiteindelijk is dat er in oktober gekomen. Het was een roerige tijd... Maar daar hebben ook wel alle partijen van gezegd. Ik heb er twaalf in de gemeenteraad van Gouda. Hier moeten we echt van af. We moeten zorgen dat we toch op een andere manier dat processen gaan aanvliegen vanaf maart, 21 maart 2018. Want in 2014 werd het proces nog traditioneel ingericht en kwam er toch heel snel weer een coalitie-oppositie. Tot stand. En dat heeft uiteindelijk toch ook wel, met name door de manier waarop dat ging... geleid tot zoveel uh, wrijving dat uh, twee jaar later het, uh, het college uh, viel. Dus u neemt uw eigen aanbevelingen ter harte als het gaat om het uh, coalitieproces uh, ingouden. Dan ja. pakt u uw eigen punten en tips en de catering en alles er nog even goed bij. Even bij, ja. ja. En maar dat gaat bespreken dan ja? hè, met de fractievoorzitters ja. en de lijsttrekkers. Want die moeten het uiteindelijk invullen. En maar dat je kunt natuurlijk wel hoop, dit onderaan brengen. Ja, het zijn er, partijen uh, hebt u, ja. 35 zetels. Dat lijkt me toch ja. best wel uh, Nou lastig voor het proces. Ja, er zijn nu twaalf uh, nu partijen, die zitten al in de gemeenteraad... en één heeft zich nog nieuw aangemeld. Dus dertien doen aan mee... En uh, dat is inderdaad veel. Aan de andere kant, we zijn dat wel gewend in Gouden. Dat is langere tijd zo. En uh, ook met uh, twaalf met of misschien zelfs dertien uh, partijen... moet je dit proces uh, naar een raadsbeelprogramma misschien... of in ieder geval een coalitieprogramma dat wat breder wordt opgezet... moet je dat goed kunnen lopen. Dus ik ben heel benieuwd hoe men daarover denkt... en of we stappen kunnen gaan zetten. Ja, ik ben ook benieuwd of ze in Den Haag ook een beetje met u meekijken. De uh, Raad voor het Openbaar Bestuur uh, heeft in de aanloop naar de landelijke formatie... ook uh, adviezen gedaan voor een compacte regering kort op hoofdlijnen, nou we hebben gezien wat er gebeurd is... zeven maanden ja. onderhandelen... en het zit allemaal ontzettend dichtgetimmerd. Um, ja. wat, wat, gaat u nu nog een keer naar, naar ze toe? Of uh, denkt u van, nou ik laat gewoon zien... dat het bij de gemeente wel kan en dan doen ze er maar wat mee? Nou, mevrouw Bosman, ik heb me zeer gestoord. Nou, dat is misschien te zwaar. Uh, maar ik heb me erg verbaasd, laat ik het zo zeggen... over het proces dat uh, heeft uh, plaatsgevonden. Zeven maanden lang zit men dan uh, eigenlijk in een windstille uh, tijd... Uh, in, ergens in Den Haag te overleggen. En dan komt het naar buiten en dan is dat kennelijk zoals het de komende tijd in Nederland moet gaan. Uh, en de ROB laat zien dat er op lokaal niveau... Uh, al veel opener en veel uh, anders wordt uh, gewerkt. Ik hoop dat het inspireert. En ja. dat men ook in Den Haag ziet, over een paar jaar als er weer verkiezingen zijn... van nou, misschien... Kunnen wij die lokale praktijk, uh, die dan hopelijk weer wat groter is, ook uh, op, uh, op een rijksniveau in Den Haag uh, gaan ja. navolgen? Ja zeker. Remco Teulings, wat, wat denk jij dat, uh, dat Den Haag volgende keer wel vatbaar is voor dit uh, advies? Want er is natuurlijk uh, heel veel kritiek op, oh, en die zeven maanden formeren en, ja. en dat dicht gaat in mijn akkoord. Ja, daar is heel veel kritiek op gekomen. En uh, daar hebben we ook al eens over gesproken met, uh, met de betrokkenen. En die zeggen dan: nou, Ja, uh, klopt. Het is misschien niet van deze tijd om, je, om jezelf inderdaad zeven maanden op te sluiten. Uh, en dan uh, als een soort doos uit een doosje met een akkoord te komen. Maar uh, de conclusie van al die gesprekken was toch: Ja, dit is eigenlijk toch de enige manier waarop we dit kunnen doen. Dus uh, ik vraag me af of uh, die boodschap beklijft. Men is wel van goede wil. Maar als het puntje bij pasie komt, dan uh, sluit het geld toch weer op, vrees ik. Nou, u moet gewoon de goede voorbeelden geven, meneer Schoenmaker. Ik wens u veel plezier de komende weken. En zeker ook uh, veel, veel inspiratie naar nou, als burgemeester. kun je niet zo heel veel doen, maar wel goed kijken dat het allemaal goed gaat... met uh, de formatie van het college, in ieder geval in Gouda. Ja. Dank u wel. Hartelijk dank. Meneer Schoenmaker, burgemeester dus van Gouda... en plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Ja, Groot-Brittannië, daar heeft de oppositieleider Jeremy Corbyn... van de Labour-partij zijn brexitplannen uit de doeken gedrukt daar een paar uurtjes geleden tijdens een speech in Coventry en dit zei die. We are leaving the European Union, but we're not leaving Europe. We're not throwing up protectionist barriers, closing the borders and barricading ourselves in. And we want a close and cooperative relationship with the whole of Europe. After Brexit. Nou, dit lijkt Remco Teulings allemaal uh, behoorlijk intern Brits... maar wij hebben hier ook mee te maken. Heb je al Zeker. gehoord hoe, hoe dit verder in Europa en Brussel is gevallen? Nou, een beetje voorspelbaar. Het valt goed bij links... want uh, Corbyn combineerde zijn Brexit-verhaal met een heel betoog over een einde aan belastingvoordelen voor de rijken en hoe het Verenigd Koninkrijk niet moet meedoen... met een race to the bottom... samen met China en de Verenigde Staten... als het gaat om bijvoorbeeld beloning. En ja, bij de rest van Europa valt het dan minder. Kijk... Europa is natuurlijk vooral benieuwd uh, over wat ze nu gaan doen. En zolang dat uh, besluit niet valt, ja, uh, kunnen we er niet zoveel mee natuurlijk. Nee, maar het wordt ook steeds onduidelijker wat ze gaan doen. Ook voor, ook voor ja. mevrouw May. Want nou, dan heb je hier Corbyn die zegt... ja, die douane willen we bijblijven. Binnen haar eigen uh -huh. partij zijn ze het daar ook helemaal niet over eens. Nee, er zijn misschien zelfs wel, er is wat nageteld, misschien zelfs 16 Tories die met Labour gaan meestemmen. Maar ook dat is uh, niet zeker. Um, kijk, wij willen die zekerheid en daarvoor zal mee eerst zelf met haar verhaal moeten komen. Wat Corwin betreft, uh, hij noemde wel een paar dingen die ook voor ons relevant zijn. Hij zegt er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de onzekerheid voor EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Hun rechten moeten worden gegarandeerd. En uh, wat hij ook zei, was dat er wat hem betreft geen tweede referendum hoeft te komen... als er eenmaal een deal met de EU ligt. Nou, dat weten we al in ieder geval. Waar ja. hij staat dan. Ja, ja waar, waar hij staat. Maar goed, je kunt je misschien ook wel voorstellen... dat zolang de Britten intern nog zo ontzettend verdeeld zijn... er misschien helemaal niet verder wordt gewerkt aan die brexit. Ja, er zijn nog steeds zelfs mensen te vinden die zeggen... er komt toch helemaal geen brexit, want ze komen er gewoon niet uit. Uh, ja, dus tot nu toe lijkt alles mogelijk. Um, deze vrijdag zou er al trouwens iets meer duidelijk kunnen worden. Want daar gaat uh, Theresa May ook een, een speech houden met het onderwerp uh, de brexit. Ja, dus laten we dat vooral maar, uh, maar afwachten. Goed. Remco Teulings. Dankjewel. Jo. Nieuws via de NOS, dat halen we uit Moskou... want de Russische president Poetin heeft Syrië opgedragen... een dagelijkse gevechtspauze in te lassen. Het regeringsleger bombardeert al een week lang... de rebellenenclave Oost-Ghouta, vlakbij de hoofdstad Damascus. NOS-correspondent David-Jan Godfar in Moskou, David-Jan... hoe moet zo'n gevechtspauze eruit gaan zien? De bedoeling is dat er elke dag inderdaad een pauze komt in de beschietingen van beide kanten... dus de bombardementen en het terugschieten van de, van de rebellen... tussen negen uur ochtends en twee uur middags. En de bedoeling is dat in die periode mensen die uh, ja, in de val zitten daar in Oost-Guta... Uh, eruit kunnen, dus een humanitaire corridor als het ware moet er uh, gevormd worden. Dat maakte de Russische minister van Defensie uh, kort geleden uh, bekend... Of dat gaat werken, ja, dat is natuurlijk afwachten. En het, is zeker niet, het gaat zeker niet zover als het, uh, het, het staakt het vuren voor 30 dagen volledig, uh, waar sprake van is... in de resolutie van de Veiligheidsraad van de afgelopen zaterdag. Maar daar um, wordt nou, niet naar geluisterd. En misschien naar Poetin wel? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Kijk, Poetin die heeft gebeld met de, de Franse president Macron... en de, de Duitse bondskanselier Merkel. Die hebben waarschijnlijk druk op hem uitgenodigd van... doe nou in ieder geval iets, want we hebben die resolutie. Nou, dit is daar uitgekomen. Maar ja, de vraag is natuurlijk... want Poetin die kan de, de, de, de Syrische strijdkrachten geen bevelen geven. Dus dat moet president Assad doen. De vraag is of Assad naar Poetin luistert. Dat moeten we afwachten. Oké. Okay. Helder. David Jan Godfra vanuit Moskou. Dus over de oproep van de Russen aan Syrië... om een dagelijkse gevechtspauze in te lassen in Oost-Ghouta. Trending vandaag. En daar is Lammert. Ja, de temperatuur is uh, onder nul buiten. En het lijkt ineens alsof veel media ook denken... dat ons verstand op nul staat. Want de tips tegen de kou die vliegen je echt om de oren. Ieder zichzelf respecterend medium... heeft inmiddels wel een lijstje tegen de kou gepubliceerd. Ja, want blijkbaar hebben wij geen enkel idee, Susanne... wat we moeten doen als het buiten koud is. Kunnen we überhaupt wel naar buiten? Uh, wat moeten we doen? Wat moeten we aantrekken? Nou, ik heb de lijstjes allemaal doorgespit. Ja. De belangrijkste tips heb ik even voor de luisteraar mm -hmm. op een rijtje gezet... Ja, dan krijg je toch echt wel het idee dat we ja. achterlijk zijn met z'n allen. Ja. Tip 1, trek warme kleding aan. Mm -hmm, ja. ja, want je verwacht het niet, maar blijkbaar kun je toch kleden tegen de trek Vooral veel laagjes aan, wordt erbij verteld. En als je naar buiten gaat, draag dan vooral handschoenen en een muts. Zo wordt ons op het hart gedragen. Tip 2, blijf uit de wind. Ook een hele goede tip. De wind zorgt namelijk voor een veel koudere En dan komt hij dan gevoelstemperatuur. Oh nee. Oh nee, ja, want het is. In de, de, de bingo-kaart. Dat is, is die dan misschien wel zijn. min 2. Ja. Ja. ja, maar het voelt echt als min 100. Ja, echt een goede tip dus. Ja. Tip 3. goed eten en drinken. Heel belangrijk. Dan blijf je warmer. Volgens de lijstjes. Heel verrassend. Neem dan geen thee. Nee, zorg voor uh, warme dranken. Staat er ja, bij. Ja. Warme shop, gember, gember, gember thee. Gember. Gemberthee. Heet water. Want je mag het toch geen thee noemen. Maar nou, oké. Okay. Yes. En, en het, het laatste tip: zorg dat je groot en gespierd bent. Want dan heb je het minder snel koud. Al deze oh, dat jij nieuws. hier in een T-shirt zit. Nee, nou ja, het is hier gewoon. <laughs> ja, het, is het is hier heel warm. warm. Zorg ja. dat je groot en gespierd bent. De, ja, nou ja, dat ja. staat er groot. Als je mm -hmm. groot en gespierd bent, heb je minder snel ja. last van de Kou, He? want de spieren die, die houden die kou tegen. En als je niet gespierd bent, dan ga je ja. rillen, staat erbij. Je okay, moet een beetje je... uit de wind blijven met handschoenen aan. Maar... <laughs> ja, precies. Ja. Nou, ik word er helemaal niet ja, nee, van. Dus dat is toch... Gerrit, ja, de, de weermannen zijn er ook helemaal klaar mee. Ik sprak net Marco Verhoef. Die is er helemaal klaar mee dat mensen ineens doen alsof er iets ontzettend unieks aan de hand is. En ook weer maar Gerrit Hiemstrij is er klaar mee. Die twittert dat we vooral moeten stoppen met schrijven over die gevoelstemperatuur. Het roept namelijk meer verwarring op dan dat het helpt. Hij zegt, het wordt de komende dagen koud, maar niet extreem koud... zoals een groot aantal artikelen ons wil laten geloven. Hij vindt dat we gewoon een warme trui aan moeten doen... en dat het probleem zich dan vanzelf oplost. Oké, okay, maar goed, dan hebben we ons lekker warm aangekleed... want dat doen we gewoon in de winter. Ja. En dan willen wij schaatsen. Ja, en dat is nou het leuke aan dit weer. Want uh, er kan weer geschaatst worden. Maar hoe gevaarlijk of veilig is het om de komende dagen op het ijs te gaan? Daar zijn wel wat serieuze waarschuwingen uh, over te maken. Want sloten en vaart in de zijn weliswaar een paar dagen geleden... al Dichtgevroren. Ja, en er zijn ook allemaal mensen die alweer er, filmpjes uh, ja, plaatsen. Schitterend ziet het, het eruit. Er en dan denk je: oh, het kan. Ja, en, maar dat is dan toch gevaarlijk, ja. dat, uh, die ja. gedachte. Want Fred Geers is van uh, de gezaghebbende website Natuur IJswijzer. En dat hij voorziet woord. problemen. Ja, ja. hij uh, zegt dat hij best wel ongelukken verwacht uh, bij mensen die denken: van, Nou, het kan wel, het keer net. Het, het uh, probleem met de huidige vorstperiode is namelijk het grote verschil in ijsdikte. Er is een landelijk verschil sowieso in de ijsaangroei. Zo is het verschil tussen Oost- en West-Nederland heel erg groot. Maar het kan ook al van sloot tot sloot verschillen. Sommige sloten zijn helemaal dichtgevroren, en andere nog open. En daartussenin heb je eigenlijk allerlei situaties. Op één ijsplaat kan het volgens hem al variëren. Het probleem is namelijk dat de wind de lage water mengt. En dieper water, het zogenaamde onderwater, die is nog 4 graden. Dus dat is warmer. En dat onderwater wordt door de beweging die de wind veroorzaakt omhoog gestuurd. En het gevolg is dan dat het ijs niet aangroeit en op een aantal plaatsen zelfs weer verdwijnt. Dus je moet goed oppassen waar je schaatst. Geers verwacht dat er vanaf woensdag wel op ondergelopen landjes en opgespoten ijsbanen volop geschaatst kan worden. Uh, maar hij heeft dus toch enkele tips. Hij zegt, ga niet alleen op pad. Dat is echt heel erg belangrijk. En als je toch de waaghals wilt uithangen, zorg dan dat je uitgerust bent, ook als waaghals, met reddingstouw en ja. ijsprimen. Nou, gelukkig hebben die nog van, van, nou ja, je weet al jaren geleden toen ja. we nog konden schaatsen. Ja. Wat is het? Vijf jaar geleden of zo? 2012. Toen hebben we ons ja. die massaal uh, aangeschaft, inderdaad. Toen hadden ze in één keer van die ijsprimen. staat ook heel stoer. Het staat heel stoer, ja. ja. Nou, mm -hmm. nou doe vooral ja. om als je gaat schaatsen. En ga alleen schaatsen dan waar, mensen, waar je mensen op het gezien hebt. Die, minst, die bleven staan. Die minstens van je eigen gewicht zijn. Of zwaarder natuurlijk. Dat kan ook. En uh, ja, schaats alleen op plekken waar dus al geschaatst is. Ja, mocht je nou op zoek zijn naar ijs in de buurt, dan staat er op e vandaag met een, heel, een hele handige kaart met een overzicht waar er allemaal veilig oh, geschaatst kan worden. Ja, ja. precies. Oh, ja. Hartstikke goed. Oh, al, het is ook wel weer gezellig dat hij weer terug is. Die ja, kaart. die kaart ja. is toch altijd leuk. Het ja. hoort er ook een beetje bij. Mm -hmm. Ja. En dan, iets heel anders. We gaan het even niet meer over het weer hebben. Het Australische programma 60 Minutes had een uh, uitgebreid interview... met de premier van Nieuw-Zeeland, de 37-jarige Jacinda Ardern. En uh, dat is uh, Swerels eerste premier die tijdens de regeerperiode zwanger is. Dus dat is heel bijzonder. En ze werd samen met haar man ondervraagd door journalist Charles Woolley. Een, uh, een senior journalist. Hij heeft al heel veel interviews gedaan voor de Australische TV. Maar dit interview werd niet zo'n succes voor hem. Want uh, niet al zijn vragen werden door het publiek gewaardeerd... Sterker nog, heel veel mensen vonden het interview maar creepy en onfatsoenlijk. Het begon namelijk al vrij seksistisch. Hij zegt: Ik heb een, heel veel uh, prime ministers uh, geïnterviewd in mijn carrière. maar nog nooit een prime minister die zo jong is, die zo slim is. en vooral die zo aantrekkelijk is. Nou, de vraag waar de meeste kritiek op kwam, ging echter over haar zwangerschap. Want Woolley had een hele belangrijke politieke vraag voor de premier. Een really heel political politieke vraag die ik wil vragen. en dat is. What exactly is the date that the baby's due? <laughs> 17th of June. <laughs> the 17th. It's interesting how much people have been counting back to <laughs> the conception, <laughs> as it were. It's It's a, really? A, really well, well, having, having produced six children, it doesn't amaze me that people can have children. Why shouldn't a child be conceived during an election campaign? Well, <laughs> I mean... <laughs> It will not why election. should. I'm not I asking didn't... why should. No, no, no tell I why could... But I should add that um, the election was done. Yeah, yeah, yeah. yeah. Ja, hij wil nou, dus ja graag ze gaan er nog serieus weten. op in, ook. Ja, ja, want moet je anders aan ah, de dus is graag het weten inderdaad zo beleefd. Maar je ziet dat ze. Want wij, wij keken even ja, mee met ja. hoe het inderdaad dan uit het beeld is uitgezonden. Maar je ziet ook wel dat zij zoiets hebben van wat overkomt ons. Nou, hij kijkt er ook een beetje ja. vies bij. Hij vraagt nog net niet waar het kind verwekt is, maar dus wel wanneer. Ja, een beetje gek. Uh, ja, en dan uh, tot slot nog heel snel. Ja. Roest aan je auto. Ja. Dat klinkt misschien als iets van twintig jaar geleden. Maar ondanks alle innovatie kunnen automakers nog steeds geen roestvrije auto's maken. Een Britse website heeft de auto's die het meeste roesten op een rijtje gezet. En uh, op één staat de Ford Fiesta. Op twee de Opel Corsa. En op drie de Range Rover Sport. Dus als je een van die drie auto's hebt... dan uh, heb je de meeste kans op roest aan je auto. Oké, okay, nou ja, ook wel weer ouderwetgezellig gezellig. Inderdaad. Uh, ja. Doe er uw voordeel mee alles uh, na te lezen op eenvandaag.nl, Lambert. Ja, op eenvandaag.nl staat de hele top 10 ook van al die roestauto's. Oké, okay, en dat is een dan filmpje. En dat filmpje ook. En de ja. kaart met uh, waar je kunt schaatsen. Nou, hier. Alles, uh, aan alles is uh, gedacht. Morgen spreek ik voor elkaar weer hier tussen 2 en 4 op NPO Radio 1. Zometeen Lara met Nieuws en Koop. Fijne middag. Thuis bij Avrotos. NPO Radio 1. Het zijn de nieuwtjes uit de wereld van de wetenschap. De diepte in. In het holst van de nacht. Laat je meevoeren met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen...